Batenbalgemoed met het RWS-journaal. Het aantal autodiefstallen is sinds 2000 meer dan gehalveerd. Vorig jaar werd er nog bijna 11.000 keer aangifte gedaan van diefstal. Volgens de stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit een laagte te de De stichting denkt dat de daling komt doordat autofabrikanten hun nieuwste modellen beter beveiligen. Ook is de opsporing verbeterd. De gegevens over een gestolen auto staan tegenwoordig binnen twee uur na een melding in alle systemen. De opsporing van gestolen auto's tussen de 2 en 5 jaar blijft wel achter. Die hebben vaak geen ingebouwd volgsysteem. De protestantse kerk Nederland, PKN, wil via een online enquête... van zijn 2 miljoen leden weten hoe de kerk er in de toekomst uit moet zien. Het aantal leden van de PKN krimpt en vergrijst. Daarom is het volgens het bestuur tijd om met alle gelovigen... samen na te denken over de toekomst. Bijvoorbeeld over de vraag waar predikanten goed in moeten zijn. Het is voor het eerst dat de protestantse kerkgangers op zo'n grote schaal bij de kerkplannen worden betrokken. De vragenlijst kan tot eind maart online worden ingevuld. In Indonesië is het hoofd van de Anticorruptiecommissie door de politie genoemd als verdachte... in een zaak rond een document uit 2007, waar hij precies van wordt verdacht is niet bekendgemaakt. De beschuldigingen worden gezien als een forse klap voor de commissie, die Indonesië van corruptie wil zuiveren. Het immigratieplan van de Amerikaanse president Obama is voorlopig geblokkeerd door een federale rechter. Die vindt dat er eerst een rechtszaak moet komen over het plan. Waardoor bijna 5 miljoen illegale immigranten in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. 26 staten vinden het besluit van Obama onwettig. Ze zien het als beloning voor mensen die illegaal de VS zijn binnengekomen. Het immigratieplan had eigenlijk morgen in moeten gaan. Het weer op de meeste plekken komt mist voor, behalve in het zuiden. In de loop van de ochtend trekt een gebied met lichte regen over het land. Vanmiddag vanuit het noordwesten zon. Het wordt 7 tot 9 graden. Na een nacht met lichte vorst en lichte mist... breekt ook morgen in de loop van de dag de zon weer door. Het is dan ongeveer even warm. Dfm. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Dit zijn de langste files in de Randstad. Vooral op de A4 naar Amsterdam loopt het vast. Tussen Leids en Dam en, uh, en staat 13 kilometer. Er staat een uh, vrachtwagen met een klapband terecht. De Reis ook eens dicht. Omrijden via Wassenaar heeft niet zoveel zin meer. Want op beide wegen, dus zowel op uh, de A4 als de A44, is de vertraging nu zo'n half uur. Op uh, de A6 Lelystad Muiden voor Muidenberg 7 kilometer. En de A9 Alkmaar Amstelveen bij Bad Hoeverdorp 6. A12 richting Den Haag voor het Malieveld 5 kilometer. En een kapotte vrachtwagen. Op de A20 richting Gouda. Nieuwekerk aan, bij Nieuwekerk aan de IJssel levert dat 4 kilometer op. Rechte reis ook is afgesloten. A27 Utrecht-Almere bij Beeldhoven 4. Er komt ook nog een ongeluk, maar hier is de weg weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Met, met nu de herhaling van op Zondag Zandvoort op Zondag. Why, why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 If we're jamming on the party, so y'all Oh, love Keer. Ja, zegt alweer heel veel jaren geleden, hoor, dat dit een uh, groot hit was voor uh, de zingende tandarts. Ja, wat hij was van beroep, zwarte plaatjes gemaakt. De dokter Alban, hoor je? En zing halleluja.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 jij weer een onderwerp minder te doen. Als je begrijpt wat ik bedoel. <lacht> ik het weerbericht. <lacht> Dan is je weer terug van z'n wiep te slapen, hè? Lex van de Hoorn, daar hebben we het over. Volgens mij zo ergens uh, eind maart, begin april, hè? Ja, eind maart, eind, begin april volgens mij. Oké. Okay. Maar ik vuig me er wel op. Ja, hoor. zeker, zeker. You're the crowded house and waiting with you. De plaats die we speciaal voor Lex de We gaan weer even kijken naar de Eredivisie. De wedstrijd die vandaag gespeeld is... is SC Kambuur tegen Herenveen.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 hairlines making me blind. All of your pleasures catching my eye. If I jump once, then I never think twice. But your temptation's making me stay another night, and my senses only love to me, Love to me. I don't know how it feels so right to me, right to me. I gotta check myself.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 side trap run away run away never come back King Jan Sander als ik hebben er last van. Hè? Een beetje de zomer in ons bol. Bij dit weer uh, van vandaag. En vandaar ook de muziek bij CFM. Heel zomers door de Quincy Jones en I Know Corrida. We hebben net een uh, spannende rondknoping van de 500 meter gehad, uh, Albert Jan. Ja, klopt. En uh, nou ja, uh, Michel Mulder uh, heeft zich uh, bij de top drie laten uh, te, te zijn plekken weten te continueren. Zelfs wel in plekken gestegen. en Otte speer daarentegen is afgezakt naar de vierde vierde plek, maar het is dus gewonnen door de Rus Koolinkov. En tweede plek was dus voor Michel Mulder en derde was. Oké, okay, nou, die, <laughs> die, die Die houdt u houd, houd, houd, houd, houd nog even te goed. Gaan we door met golf, want de Europese Tour is ook weer onderweg voor 2015. Andrew Dodd heeft dankzij een sterke ronde op de slotdag de eindzegen overgehouden aan het golftoernooi van Wauin in Thailand, onderdeel van de Europese Tour. De Australiër liet de laatste 18 holes in 67 slagen, onder par... en klom daardoor in de eindrankschikking van plaats 5 naar plek 1. Door de sterke slotronde kwam Dot uit op 272 slagen, een totaal van min 16. Dat was genoeg om zijn landgenoot Scoot Scott Hent naar de tweede plaats te verwijzen. Hij had net als de Thai Jongchai jai Dee, waar ken ik die man van, van KLM Open uiteraard... één slag meer nodig dan Dot...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 Dat was die Association en uh, Winnie. Ja, er wordt even druk drukke overleg gepleegd... wie nou die derde plek heeft uh, gewonnen tijdens de weken afstanden 500 meter. Ja, dat was een Canadees. Een Canadees. Verder zijn we nog niet. Gezocht één Canadees. Canadees. Canadees. Heerlijk. Of schaatsen. Ja, zoiets. Het is uh, bijna half uur zo'n genoemd, even met de agenda... even met de die je de komende dagen kunt gaan bezoeken hier in Zalvoorts.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 En dat is de finale van het Schulkampioenschap. En dan heb ik het over Café Koper aan het Kerkplein nummer 6. Naar de spannende voorronde zal er deze avond dan echt geschiedenis worden uh, geschreven. Om de titel Beste Schuler 2015. De geselecteerde mannen en vrouwen zullen het tegen elkaar opnemen. Zit je dan niet bij de selectie? Vraag dan een wildcard aan en een moti met motivatie. De wedstrijd, nogmaals gezegd, begint om half negen op 21 februari.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 De Bruel uit Canada. Wat een Tot mooie naam. Hoor. Zo zover. Mooie naam. Wil je het even met de nalezen? Kijk dan onder meer op de ZFM app. Hij is te downloaden in de Play Store en de App Store. Zoek gewoon even op ZFM Zaltvoort. Is hier Yet Rebel. Don't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 in Nieuw-Zeeland. Zo zie je maar weer, albert Jan. je koers wijzigen kan af en toe helemaal geen kwaad. Hier is het verlangen van Quincy, pas op bij die film, hè... die van de week in première Vroede is gegaan. De zomeravond, verschrikkelijk cliché. Je keek naar mij en vroeg me, ga je met me mee? Ik had toen beter moeten weten. Kijk zo verliefd naar mij? Je zag in mij de ware liefde, maar jij, jij, jij, je was een leeftijds.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 Als dat gebeurt. 12 punten. 12 punten En we rekenen er nog even naar. Komen we nog even op terug. C'est parti. I'll see you. Waar hoorde je in Albert Rose, een uh, grote hit van dit moment. Nou, nog acht minuten te gaan in de tweede uur van Salford op Zondag. En daarin uiteraard nog wat lekkere muziek, waaronder de is van Slets. Hier is Lasting Music. Moeten we even nee. overleggen, of nee, niet? Nee, geen werkoverleg. We nee, komen wel. we wel uit, hè? We ja, wel. ja, komen we wel uit. Yo, de is the sledge, and we lost the music, een lekkere dance classic, zo. So, op deze zonnige zondagmiddag. en mannen, ik krijg het echt warm gewoon hier in de studio. Staat de verwarming nog aan, soms? Die staat nog aan, ja. Waarschijnlijk ja. wel, hè? Ja. Poef, is weer een judo.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 Gekost Het arbitrale trio was van mening dat hij te afhoudend verdedigde. Na deze straf was zijn tegenstander clubgenoot Torninke Tjakadua... die plotsklaps verleerd uh, was hoe hij te, te judo en met negatief judo de partij uitspeelde. Koper lag tot de laatste finale volledig op schema... om zijn Nederlandse titel in de klasse tot 21 jaar tot 60 kilo te veroveren. Vier vrij gemakkelijke gewonnen partijen gingen hieraan vooraf. Dus in de finale onderuit tegen een teamgenoot en clubgenoot van uh, de Club. Tot zover het sportnieuws bij CFM. Tot zover ook uur twee van Stalford op zondag. Nog één uur, zodra ik na het weer van vier uur zijn we bij hem. Als die boven aan de hemel staan is het net of alles beter gaat...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 De allergoedste pessimist, wordt een veel gevraagde humorist. Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt.